naar links, bocht naar rechts, recht stuk naast elkaar Banden wisselt safety car. Max die raakt niet in de war Schakel door, een nieuw record, komt hij aan, ga maar staan Dames en heren, hij is wereldkampioen Handen hoog voor Max, hey! Handen hoog voor Max. Hey! Handen hoog voor Max. Hey! Dames en heren, hij is wereldkampioen. Handen hoog voor Max. Hey! Vrienden, hier ben ik weer. Mee was moeder zei. Keer op. Waar altijd zat Mijn huwelijk heeft het dan ook niet gered Want ze ging altijd Met elke klok naar bed En ja, ons moeder zit. Speaking. Welkom op, Paulie Freak Starwaves. Af After we we'll hebben een hele Een We gaan naar de klonkstraat. Volgens de taxi om 7 uur. Gaan we op weg naar een nieuw avontuur. Met het van een schip Daar gieten wij We wij ons Where is he make it in?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 Yeah. door een roze we nemen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 Morgen weer. Hier de nachten zijn oor.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 Zo mooi en toffe leger Hou me vast en je vrij Met je lichaam dicht bij mij Kom dans, nee niemand houdt je tegen Mij. Ik zoek iemand zoals jij Je ogen en geniet van vreugde en muziek. Ik wil met jou dit heel snel weer, heel snel weer. Want je bent mijn baby, baby, baby.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 ik voel, ik, ik, op, oh. even, ik voel me sexy als ik dans. Je Steek ik mijn hand op, oh. ga mijn voeten zo hard Ik je als ik dans. Gooi ja je haren, dan swingen je ik zo lekker dat het er Sexy als ik dans. Steek ik mijn hand op, ga mijn voeten zo Ik voel me sexy als ik dans. Op. Gooi ja je haren, dan swingen je ik je zo lekker dat het er Sexy als ik dans.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 Zij ziet mij niet staan Wacht maar tot ik straks geloof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 Dan neem ik haar mee naar een bestaar lang Maar dan trakteer ik op een chic diner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 maar tot ik straks dat jij bent Dan neem ik haar mee naar een restaurant Dan trakteer ik op een chic dinertje En vraag ik bij je toetje op mijn hand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 Ik heb dat lang gedaan Als er woorden zijn die ik jou niet heb gezegd Is dat omdat ze niet bestaan Want telkens als ik naar je kijk Trekt elke bol spontaan weer weg Niemand behalve jij Geeft me steeds weer dat gevoel Als ik naar je kijk hoor ik die stem in mij Die zegt dat je nou eenmaal alles het wat ik bedoel Al komt de zon niet op Al valt de regen het Kan mij niet schelen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 Ik dacht dat hij echt een liefde dat bestaat niet, maar schijn me drie, ik kijk hoe Cupido weer ziet. zoekt veel frustratie en luister ik. Ik wil niks liever ben verblind door je liefde ja en als je me mist, laat het me weten zet de stem voordat ik gaan gaan gaan ben. Ik voel dat je niet wegloopt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 Dat je niet wegloopt en met de nacht verdwijnen 130 op de om onder jou te zijn It's so rad! Oh, Lekker bezig, jongens. Lekker mee. Lekker bezig, jongens. Lekker. Je eentje op het podium staan, dat is toch een beetje ongezellig. En ik zeg... en zeg, zeg. Het is 30 graden buiten Er zijn zoveel dames om me heen Ik moet wel naar ze vuiten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 Mama, vader, wel je vrienden, dan gaan we samen gezicht zeggen. Als je zingt en je lacht, en duizenden lichtjes schijnen. Wat een sprook is verhaal, zijn we niet allemaal. Unicorns en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 Hoor jij dat ook? Dat is weer de buurman, zeker. Hier is het wel echt genoeg geweest. Kom, maar kijken. Oh. Wat is dit? En! Hey, Wat is mijn muziek? Lockdown zijn nog steeds verboden, hè? Ik ben wel gevaccineerd, hè? Dat is geen reden om de regels te overtreden. Maak daar dan eens een liedje over, hè? Dat, Dat is een goed, goed idee. idee. Uh, op dit liedje dan? Deze beat is wel echt nice. Maar voor een likes gaan we. 50.000 likes? Moet lukken. Let's go. go! Oh my god, oh my god, het einde is een zicht. Wordt deze zomer één groot feest? Of gaat alles weer dicht? Tja. Oh my god, oh my god, ik wil uit eten gaan. Want eenzaam thuis blijven, ik kan dit niet meer aan. Ik ga naar Milaan. Stop, blijf hier reizen, mag je niet doen. Wat? Hier en geef mij eens een zoen Het wordt wel beter, het is bijna gedaan Misschien komt er nu wel snel een oplossing aan Want ik hoor steeds... ze hier, wax daar, wax overal Nee, ik heb er nog geen gehad Maar een buurman heeft het al Klopt. Vak zijn hier, wax daar, wax overal Wanneer mag ik weer gaan feesten op een festival? Oh my god, oh my god Nog een shout-out naar de zorg! Als ook naar de horeca, dat verdienen ze toch? Oh my god, oh my god, mijn haar wordt nu gedaan. Een pretpark met vrienden, wanneer zal dat weer gaan? In een achtbaan. Hoe is het daar in Nederland? Jazit, neem op. Hopelijk kunnen we deze zomer allemaal samen naar het strand?